Het weer. In de loop van de middag wat minder regen, maar helemaal droog wordt het niet. Vannacht komt er vanuit het westen opnieuw regen het land binnen die vooral ochtends valt. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In de regio Utrecht is de A28 richting Utrecht afgesloten... tussen Soesterberg en weer door werkzaamheden. En dat duurt tot maandagochtend vijf uur. Omrijders staan daardoor op dit moment in de file op de A28. Daar staat voor Knopentoevenlaken vijf kilometer. En de file loopt door op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tot aan het bundschoten ook vijf kilometer. In de regio Rotterdam is de A20 richting Gouden... bij Knopent afgesloten. Op dit moment is de politie bezig met een technisch onderzoek naar een ongeluk. En dat onderzoek de, duurt tot ongeveer zes uur vanmiddag volgens Rijkswaterstaat. En ook op de A4-vlaarding richting Hoogvliet... is daardoor bij knopend Ketelplein de verbindingsweg naar Gouda dicht. De hele A4-richting Ketelplein staat dan ook helemaal vol. En het verkeer in de regio Hoek van Holland onderweg naar Gouda of Utrecht kan het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A4, A15 en de A27. Op de A16 richting Rotterdam, daar staat bij Knopend Ridderkerk, 5 kilometer door werkzaamheden. Want daar is de hoofdrijbaan afgesloten tot maandagochtend, 5 uur.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 Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Goedemiddag, hartelijk welkom terug bij het derde uur van Langs de Lijn. Vier minuten over vier. Wat doen we in dit uur? We volgen natuurlijk het tennis in Parijs... waar de grootheden Djokovic en Federer in de baan staan... tegen respectievelijk Seppi en Gauphin. We kijken terug op de handbaltitel die Volendam haalde... bij de mannen door de Limburg Lions vandaag te verslaan. We volgen de MX1, de motoren in het zand in Saint-Jean-d'Angeli. We kijken terug op de Europese finales van het beachvolleybal. We zijn bij het Golven de ladies open in Vlaardingen en alle andere sport die hier verder ter tafel komt. Ja, Billy Joel, of Joel zoals hij heet, met uh, pressure. Pressure, daar gaat het ook allemaal in de tennis om, Mark Brasser. Uh, Djokovic was de orde aan het herstellen en Federer liep op service tegen Convain. Ja, en toen gebeurde er van alles, Tom. Laten we eens beginnen bij die partij op het centercourt, bij Djokovic. Die werd uh, teruggebroken bij een stand van 3-1. Weer kwam hij 40-0 achter. Djokovic, zoals we dat al zo vaak zagen in deze partij, Hij kwam nog één puntje terug, 15-40. Maar toen sloeg Andreas Seppi toe, hij brak, hij kwam terug tot uh, 3-2. En dat is nu uh, de stand waarop uh, de Italiaan mag serveren. Het is uh, 40 gelijk in de game, Seppi, die 40-15 voorstond in deze game, die de game eigenlijk al binnen had moeten hebben, die uh, de, de, de stand gelijk had moeten trekken tot 3-2. Uh, 3-3. En uh, maar ja, goed, dat, die game heeft hij nog altijd niet binnen. Dan op Lenglen daar toch wel een enorme verrassing. Want die David Gauvin, tegen zijn, zoals jij dat zo mooi zegt, toms, een poster held. Roger Federer. Tot 5-5 ging het gelijk op. Het werd 6-5 voor Gauvin. Federer die serveerde om er een tiebreak van te maken. En die jong Belg die brak hem. Dus Gauvin wint de eerste set met een 7-5. En dat mag je toch wel een regelrechte sensatie noemen. Omdat de verwachtingen waren ja dat die Gauvin. Leuk natuurlijk als Lucky Loser in de vierde ronde. En dan tegen Federer ja, op, in een groot stadion. Dat hij er eigenlijk ja, aan de, aan de, misschien aan de zenuwen ten onder zou gaan. Maar hij speelt heel volwassen. Speelt heel erg goed. Heeft de eerste set dus met 7-5 gewonnen. En meteen ook in de openingsgame. Zijn eigen openingsgame. Zijn eigen service game. In de eerste set staat hij alweer op een 40-0 voorsprong. Het is uh, genieten. Er gebeurt van alles hier uh, in uh, Parijs. Uh, Djokovic inmiddels weer een breakpoint op de service van uh, Seppi. Djokovic kan op 4-2 komen. Het zou slecht zijn voor Seppi natuurlijk. Nadat hij net zo mooi is teruggekomen in deze set. Om meteen zijn service weer te verliezen. En Federer dus... Op koers Suzanne Lenglen tegen David Gauvin de eerste set verloren gaan we weer naar uh, Sebastian Timmerman, die die motoren in het zand uh, volgt. Sebastian, de MX1-klasse, de grote mannen zijn nu in een tweede manche bezig. Dat is uh, zeg maar de MotoGP van uh, de motocross, de klasse waar de meeste aandacht uh, naar uitgaat wereldwijd. En zeker ook in Frankrijk, waar uh, het, circus, het Grand Prix Circus dus dit weekend te gast is. Want de Fransen doen het over het algemeen goed in die MX1-klasse, er rijden er veel in mee. Maar er is een Italiaan, en niet zomaar een Italiaan, Antonio Cairoli, de wereldkampioen van de laatste drie seizoenen. En die is eigenlijk net iets beter dan al die Fransen. In de eerste mans wist hij de Fransen ook net voor te blijven. Ondanks een ontketende Gauthier Paulin in de slotronde... wist Cairoli toch te winnen voor Paulin. Nu in de tweede manche komt de druk van Steven Frossard. Ligt zo'n seconde achter Antonio Cairoli... die al vanaf het begin van deze tweede mans die zo'n minuut of tien bijna oud is aan de leiding gaat... had dus de kopstart op dat brede startterrein. De eerste bocht naar rechts stuurde hij als eerste in. Bijna iedereen ging er ook goed doorheen. Frossard dus op dit moment op de tweede plaats. Filippaerts, dat is een Belgische naam. Maar het is een Italiaan. David Filippaerts ligt derde. Clement Dessal, de rijder die tweede staat in de stand om de wereldtitel. Maar toch wel wat moeite heeft op het snelle circuit van Saint-Jean d'Angely Op de vierde plaats. En dan komen er weer allemaal Franse rijders. Paulin en Pourcel daar dan weer achter. Maar Cairoli doet dus niet alleen goede zaken door in deze tweede mars aan de leiding te gaan. Maar ook extra goede zaken omdat Dessal voorlopig niet verder komt dan de vierde plaats. En de baal komt. In de eerste mars ook eigenlijk al niet in het stuk voor. Het verschil is al 33 punten. En zo lijkt ook het seizoen 2012 een one-man show te gaan worden van Antonio Cairoli. In de tweede mars is dat het nog niet echt helemaal. Maar hij breidt wel langzaam maar zeker zijn voorsprong op de achtervolgers uit. Want het verschil met Frostaar met nog 25 minuten en twee ronden te gaan is al boven de seconde. Bijna anderhalve seconde voor Antonio Cairoli. Voorlopig onbedreigd dus ook in de tweede mars van de MX1.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 natuurlijk John Major met Shadow Days. Nederlanders en Duitsers op het strand van Scheveningen met dit weer. Ja, dat is op zich misschien niet eens zo'n bijzonder beeld in deze tijd van het jaar. Maar vandaag volleyballen we er tegen elkaar. En de Nederlandse beachvolleyballers verloren dus. De wedstrijd eindelijk in Duits voordeel. Emiel Boersma en Daan Spijkers verloren in de finale op het EK van het Duitse koppel Brink Rekkerman. Het werd 21-17, 22-20 voor de titelverdedigers uit Duitsland. Lars Geerts in gesprek met het verliezende Nederlandse duo. Emiel Boersma, Daan Spijkers, teleurstelling van de gezichten af te lezen zo'n beetje. Um, want je had er, jullie hadden er natuurlijk heel veel van gehoopt. Ja, nou ja, van tevoren was ons doel is de halve finale halen. Uh, die hadden we gehaald. Uh, toen ronden we, ook nog de, ronden we dat werk, die halve finale. Dus is je eigen verbazing? Ja, nou ja, dat, ja misschien wel. Ja. Van tevoren had ik die verwacht, zou ik zo zeggen. Maar dan sta je in die finale, Emiel. Dan wil je hem winnen. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh... Ja, het een goed Duits team gewoon. En uh, we hebben een ander goed Duits team verslagen. Er is nog een goed Duits team waar we verloren hadden. Dus het kon alle kanten op. Maar zijn ze wel duidelijk, uh, duidelijk het beste. Ja, ze uh, waren gewoon net iets zo goed. Uh, ja, het, het leek erop, Daan, in de tweede set. Dat jullie je ritme hadden gevonden. Dat jullie de tactiek hadden gevonden om de Duitsers te verslaan. Wat, waarom ging het dan toch nog mis? We hadden een goed side-out ritme te pakken. Uh, alleen punten maken was lastig tegen hun. Uh, zij speelden een heel gevarieerd spel. Uh, Emilie zit natuurlijk verschrikkelijk hoog aan het net en uh, zij werkt heel veel laag over het net heen en uh, waardoor ze eigenlijk ons alle twee uh, buitenspel zetten. Uh, dat is uh, de tactische verklaring van het verlies. Speelde ervaring ook mee, dit was jullie eerste Europese finale. Uh, zij hebben er al wat gespeeld. Ja, zijn wereldkampioen en uh, volgens mij uh, individueel ook een paar keer Europees kampioen, volgens mij is het niet te tellen. Dus dat speelt sowieso mee, maar ik vond op zich dat we nog best wel uh, rustig speelden eigenlijk. En, uh, niet hele gekke fouten of rare dingen. We zijn niet van het veld getikt hier met 2-0. Dat, uh, dat is ook alweer lekker. Alleen uh, ja, hadden we het zelfs een set kunnen winnen. Uh, dan even iets anders. Want ja, wat levert dit toernooi op? Een zilveren plak natuurlijk. Maar ook een hele hoop punten voor de Olympische ranking. En daar gaat het toch ook om dan? Ja, absoluut. Uh, daarom hadden we ook de doel half finale gehaald. Uh, want uh, vorig jaar hebben we op de EK 9 nee gehaald. Je mag één EK mee laten tellen. En die verbeteren nu dus met een tweede plek. Dus er uh, komen slootpunten bij. Alleen onze directe concurrent Noorwegen heeft het ook goed gedaan. Die zijn derde geworden. Dus uh, ja, dan moeten we even kijken. Maandag of zo. Het wordt, uh, het wordt rekenwerk en dat is jouw taak, geloof ik? Ja, dat schijnt, ja. <laughs> ik heb de taak uh, op me genomen. Uh, eerst even straks een drankje en dan gaan we morgen eens bekijken. Rekenmachine erbij. Dan hoeveel kansen hebben jullie nog om punten te halen voor de ranking? Uh, nog twee Grand Slams. En Grand Slams tellen de punten uh, nou anderhalf keer uh, mee, zeg maar. Dus er zijn veel punten te verdienen. Als we daar gewoon goed doen, dan, uh, ja, dan hebben we echt kans. Oké, okay, en um, hoe groot schat je die kans? 50 Ja, ik ben altijd... Uh, ik heb altijd gezegd van het begin van het jaar 51 dat we het halen. 50-50 vind ik niks. Of my own. Uh, yeah. uh, Threw some chords together. The combination D, E, A is who I am, yeah. is what oh. I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention. Natasha Beddingfield met These Words. We gaan weer naar de MX1-motoren, Sebastian Timmerman. En uh, nou ja, die soort van man-show, zei je. Waar het veld uh, vervolgens weer een beetje in elkaar werd uh, geschoven. Maar nu lijkt het inderdaad wel weer opnieuw een one-man-show te worden van Antonio Caroli. Maar ik dacht er een uh, minuut of twee, drie geleden anders over. Want toen zagen we in één keer Steven Frossaar, de Fransman... Die tijdens de tweede Grand Prix van dit seizoen in Bulgarije geblesseerd raakte aan de knie en daar ook aan geopereerd moest worden. En daardoor niet alleen het vervolg van die wedstrijd in Bulgarije, maar ook Italië, Mexico en de Grand Prix in Brazilië miste. Zagen we voorbij komen bij Cairoli. Duurde niet lang, een half rondje en toen herstelde Cairoli de orde. Maar niet alleen die Françaat kwam dichterbij, in zijn kielzog ook Paulin, Philippe Aarts en Clement Dessal en Christophe Pourcel, Zodat we op een gegeven moment zes man binnen vijf seconden van elkaar hadden. Maar inmiddels is Cairoli toch alweer uitgelopen op de eerste plaats. Hij dus heeft heroverd met tot twee seconden ruim voorsprong op Gauthier Paulin. Dat is op dit moment de nummer twee in de tweede manche. David Villepaarts ligt derde daar vlak dan achter Frostaar en Clément Dessal. In de MX1-klasse waar we niet echt een Nederlander hebben die mee kan doen in de strijd om de eerste plaats. Eén vaste Nederlandse WK-rijder die is ook in Saint-Jean d'Angélie aanwezig in Frankrijk. Herjan Brakke, Hij ligt 21ste net buiten de punten dus. In de tweede mars, als er nog 13 minuten en twee ronden te rijden zijn... ...Brakkewet 23 e in de eerste mars. Toen ook geen punten dus voor hem. In de eerste mars de volle buit voor, voor Cairoli. En nadat hij dus even is aangevallen door vooral die Franse rijders... ...en die Italiaan Filippaerts en de Waal-Dessal loopt hij nu verder en verder uit. Want in één keer is de voorsprong alweer 2,5 seconden op uh, Gauthier-Pollet. Pollet dus tweede, daar vlak achter Filippaerts, Frossa, Dessal en Poussel. De strijd om de tweede is heel spannend. Maar Caroli lijkt dus weer meer uit te lopen. In deze ongeveer halverwege deze tweede march van de MX1-klasse. We gaan weer naar het Parijse Greville-Marc Brasser. Waarin we kunnen langs. Want dat wil zeggen Djokovic-Seppi. Een prachtig duel uh, geworden is. Hè? Inderdaad Tom. Het is een, een, een echt gevecht. Niet altijd even goed. Maar het is, het is ongekend uh, spannend. Het was net 3-3. Uh, er, nee, er kwam een hele lange service game van Andrea Seppi. Die dus een break achterstond in die set. Die achterstand ongedaan maakte. Bij die stand van 3-2 kwam er een, een heel erg lange service game van Seppi. breakpoints, Een handvol breakpoints voor Novak Djokovic. Maar hij wist uiteindelijk niet door te drukken. Hij wist die break uiteindelijk niet te plaatsen. En dus werd het 3-3. En daarna Djokovic nu op een 4-3 voorsprong als Andrea Seppi opnieuw serveert. Ja, het is een echt, een echt gevecht. We hebben, we hebben grote tennissers van wel leer op het centercourt gezien... die naar deze wedstrijd zitten te kijken. Mansour Barami is er. Ilja Nastase. Mary Pierce. Allemaal al grote tennisers uit het verleden die hierbij willen zijn, die misschien wel het gevoel hebben dat er een, een sensatie aan zit te komen, dat de twee, nummer 22 van de plaatsingslijst, Andreas Seppi, misschien hier wel gaat stunten tegen de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Seppi die dit jaar al één Graffel toernooi won, het toernooi van Belgrado, inderdaad het thuistoernooi van de familie Djokovic gekocht van op dit Nederlandse licentie, het toernooi wat wij altijd hadden, is naar Belgrado gegaan, en dat toernooi werd dit jaar gewonnen door uh, Andreas, Seppi. Goed, op de andere baan, op Lenglen, daar ook een fantastische partij, David de hij houdt nog altijd stand tegen Roger Federer. Meer dan dat zelfs. Hij won de eerste set, de jonge Belg, met 7-5. Het was zojuist 2-2 in de tweede set. Federer 30-0 voor op de service van Covet. Dan denk je van, nou, nu komt die jonge Belg onder druk. Misschien kan Federer een keer breken. Maar dan speelt hij een paar zo volwassen punten. Haalt hij gewoon zijn service game binnen, die Covet. En dus leidt hij met 3-2 in de tweede set en moet Federer. Maar we zien dat hij de stand gelijk trekt. Goed, spanning dus op beide banen. Zowel bij Novak Djokovic tegen Andreas Seppi. Als bij de partij van Roger Federer. Tegen de Gauvin had het beloofd. Eh, ja, na de uitschakeling van Azarenka zou het zomaar eens kunnen. Ja, dat er nog meer favorieten oh. vandaag uitgaan. Hier op dag 8 van Roland Garros. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and dirty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city.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 Ja, ongekend lang natuurlijk, hè, voor die tijd. The Love In Spoonful met Summer in the City. Mooi was hij wel. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half vijf geweest, hier zijn hoofdpunt met Martijn van Beek. Op de Themes in Londen is de grote botenparade aan de gang... voor het jubileum van koningin Elisabeth. Zij zit 60 jaar op de troon. Elisabeth en haar familie varen ook mee. Ondanks het koude, druiderige weer... staan honderdduizenden toeschouwers langs de oever...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 En de marechaussee heeft op Schiphol een man opgepakt... die een ongeladen vuurwapen bij zich had. De Nederlander wilde naar Kenia vliegen. Hij zegt dat hij was vergeten dat het wapen in zijn tas zat. Hij had geen munitie bij zich. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Park overhoef. Ja, het is best speciaal weer vandaag. Ik ga even met u terug in de tijd. De eerste kerstdag was het 10,6 graden. En 1 januari 12,9. Nou, vandaag overdag kwamen we daar niet boven... Onder de 10 graden is het kwik gebleven. maximumtemperatuur vandaag overigens wel net 11 graden... maar dat was kort na middernacht. Met alles te maken met bewolking en regen die overtrekt... en daar krijgen we ook vanavond en vannacht nog wel mee te maken. Hoewel het vanavond een poosje droog is... het eventjes misschien wat opklaart en het afkoelt naar 6 tot 8 graden. Maar later in de nacht gaat het gewoon weer regenen van het zuidwesten uit... en dat betekent voor morgen ook een natte periode. In het noorden van het land de meeste kans op zon... en misschien laat op de dag ook in het westen een paar opklaringen. In de regen is het 12. Als het even droog is, kan het lokaal 14 graden worden. En ook de dagen die volgen is het wisselvallig. Dinsdag is een meest droge dag met wat zon, maar daarna vallen er geregeld buien. Het verschil is echter wel dat de temperatuur omhoog gaat. Later in de week tot tegen de 20 graden. ANWB-verkeersinformatie. Op de A4 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Leidsendam. Daar is de rechterreis ook dicht en er staat inmiddels een 3 kilometer file. Op de A13 naar Rotterdam ligt olie op de weg bij de afrit Berk aan De rechterreis ook is daar dicht en er staat 2 kilometer file. A4 Hooglied richting Vlaardingen. Daar staat tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein 5 kilometer. De verbindingsweg weg bij knooppunt Ketelplein richting is afgesloten. Dat komt door een ongeluk op de A20, maar daar zijn inmiddels alle reizen ook weer vrijgegeven. Naar de A16 richting Rotterdam staat bij Knobend een drie kilometer door werkzaamheden, want daar is de hoofdrijbaan tot maandagochtend afgesloten. Drie minuten over half vijf. U bent weer terug bij Langselijn. We gaan het hebben over de handbal. Want de handballers van Volendam zijn dus opnieuw landskampioen. In de beslissende wedstrijd versloeg Volendam vanmiddag de Limburg Lions. Met uiteindelijk 26-21. Frank Wilaert eerst op de tribune. Ging meteen naar beneden in het Volendamse feestgedruis. En daar kwam hij de scheidend coach Martin Vlijm tegen. Ik zag uh, tranen met tuiten. Ja. En uh, op een gegeven moment een beetje peil natuurlijk, hè. Ja, iedereen. Uh, ja. Hier heb je eigenlijk uh, de hele tijd naartoe geleefd. Spannende wedstrijd en ja, en is het afgelopen. En dan uh, besef je ook dat het voorbij is van de avontuur. Ik zeggen ik heb in drie jaar geweldig gewerkt met een geweldige groep. Met een geweldige vereniging. En uh, ik denk ook dat dit een goed moment is om afscheid te nemen. Uh. Uh, moeilijke wedstrijd, zei je. Ja, dat was het zeker, de eerste 35 minuten. Ja, uh, wij kwamen helemaal niet tot ons aanvoorspel. De lijn is toevallig ook niet hoor. Alleen bij ons had ik, uh, dit was onze e finale, had ik niet verwacht dat de zenuwen zo groot waren. En de druk schijnbaar ook zo groot was. Dat we niet verzoenlijk tot aanvalsspel kwamen. De beide verdedigingen en de beide keepers van allebei de ploegen. Ja, we waren wel goed, maar we kwamen pas in de tweede helft los. Ja, je hebt veel gewisseld voor de rust, na de rust je basis in en zet. Wat heb je gezegd in de rust? Nu moeten jullie het doen? Nou, ik zeg, de dekking, ik zeg in de dekking is het probleem niet maar, Het omschakelen ging te langzaam, dat is ons sterke wapen, tweede fase, breekslopen, is er geen aanval, moeten we een hoger baltempo en met meer overtuiging op doel schieten, want dat was er in eerste helft helemaal niet. En dan ga je op het einde van de wedstrijd bij je spelers op de schouders en Je wilde niet, maar was het leuk? Ja, zeker een keer leuk. Uh, is jammer voor de jongens die onderop liepen. <laughs> nee, is, natuurlijk is dat leuk, maar uh, de spelers hebben die uh, prijzen uh, verdiend, vandaag zeker ook weer. En ik ben alleen maar met Marco Beers een begeleider en we proberen ze zo goed mogelijk te sturen, maar hun hebben al het werk gedaan. Niels de Lange met haar prachtige plaat, Hurricane. We gaan het hebben over de laatste dag van de Dutch Ladies Open. En hebben we het over golf in Vlaanderen. Rachna Niemeij. wordt al twee keer eerder daar op golfclub Roekpolder. Hebben we nog kans, want dat was nog steeds de vraag... hoe mini misschien ook, maken we nog kans op een Nederlandse overwinning, Rachna? Nee, een Nederlandse overwinning zal er vermoedelijk niet meer komen. Daarvoor is het verschil tussen David Klaes-Schrevel... en de Leidster in de wedstrijd uit Spanje, zoals gezegd dan dat te groot. Vier slagen met nog zo'n zes hols te spelen betekent niet dat Davy Claire Revel het niet goed doet. Ze begon fantastisch aan de ronde. Ik heb het eerder gezegd, twee birdies op de eerste, vier holes... maar daarna heeft ze toch ook wat bogies opgelopen... wat slagen, meer dan het baangemiddelde over een paar vier. Mag je dan vier slagen doen? Daar had zij er vijf nodig om dat voorbeeld maar even te geven. En dat geeft aan dat het uh, ja, geen superronde is van de Nederlandse... waar ze van tevoren wel op had uh, gehoopt. We kennen het er eigenlijk niet eens zo heel erg goed, David Claire Revel heeft de afgelopen jaren heel veel in Amerika gespeeld. Daar heeft ze de opleiding gehad... en ze wil daar in de toekomst ook uitgroeien... tot een grote internationale speelster. Maar voor dit toernooi is ze speciaal naar Nederland toegekomen. Ursula Wickström volgt op één slag van Siganda... als je kijkt naar de top van het klassement. Twee speelsters die allebei nog nooit een toernooi op de Let... de Ladies European Tour wisten te winnen. En wat dat betreft zit er een spannend slot aan te komen... van de slotdag van het Dutch Ladies Open in Vlaardingen. Wat overigens ook aardig is, even een kleine zijst stapje. Dat is het mannengolf wat momenteel aan de gang is in Wales. Het open daar. Joost Luiten zojuist nog in zijn eentje aan de leiding. Liep daar wel tegen een bogey aan, maar is met nog een of zes te spelen ook. Bijna gelijk gestart trouwens als David Klairs Schrevel hier. Nog altijd zeer kansrijk voor de overwinning. En dat zou voor hem zijn tweede overwinning kunnen betekenen op de European Tour. En dat zou voor Joost Luiten bijvoorbeeld de stap naar de Ryder Cup zomaar ja, klein kunnen maken. Die Ryder Cup die in oktober wordt gespeeld in Amerika, in de van Chicago. Dat is even een uitstapje naar Wales. Misschien dat Luiten wel kan stunten. Dat lijkt er niet weer in te zitten op het Ladies Open in Vlaardingen... voor Davy Claire Want het verschil tussen Charlotte en Siganda is te groot. Dag Niemeyer nou, die daar bij het golfen blijft. Wij gaan naar Sebastian Timmerman, want ze moeten er bijna zijn, hè, Bas? De laatste ronde is inderdaad ingegaan voor de Italiaanse leider Antonio Cairoli... Bijna de hele tweede manche aan de leiding gereden. Even dus een momentje gehad dat Frossard, de Fransman, hem voorbij kwam. Herstelde snel weer de orde. Ja, En als dan een van je grootste concurrenten, Gauthier Porlin... die op dat moment tweede lag, een foutje maakt en terugvalt... is het verschil helemaal gemaakt. Verschil zo rond de 4-5 seconden in de laatste ronde voor Cairoli... die van Heuvel naar Heuvel springt. De langzamere rijders goed ontwijkt met zijn startnummer 222. Het vaste nummer waar Cairoli al jarenlang mee rijdt. Het is een extra, excentriekeling. Trekt toch altijd veel aandacht naar hem toe, ook als de camera's in de buurt zijn. Ja, en het is ook wel terecht als hij al drie keer op rij wereldkampioen werd. 2009, 2010 en 2011 op het hoogste niveau in de MX1-klasse. Hij had al 33 punten voorsprong en dan gaat hij voorsprong uitbreiden naar 39 punten op Christophe Pourcel, Die tweede ligt in deze tweede manche en ook de tweede plaats gaat overnemen daardoor in de stand om de wereldtitel. Maar Caroli is ongenaakbaar. Kijk een beetje om zich heen. Zwaait al wat naar het hoofdzakelijk Franse publiek. Maar er ook wel behoorlijk wat Italiaan als die bezig is aan de laatste meters. Nog één bocht naar links. En dan is Cairoli bij de finishlijn. er komt hij aan. Staat op de motor. Maakt er nog een aardige sprong van. Vuistje los van het stuur. Cairoli wint ook de tweede mars En daarmee de Grand Prix van Frankrijk. De volle buit van 50 punten is binnen. Christophe Pourcel, de Fransman, de thuisrijder. Terug na een aantal jaren in Amerika te hebben gereden. Wordt tweede en is dus ook de nieuwe nummer 2. In de stand om de wereldtitel, wel met 39 punten achterstand. Cairoli en Poussel schudden elkaar de hand bovenop hun springheuvel. De eerste springheuvel na afloop van de tweede manche. En dus de Grand Prix. Paulin wordt derde in de tweede manche. Clement Dessal wordt vierde. En de Belg zakt daarmee naar de derde plaats in de stand om de wereldtitel. Jan Brakke ligt negentiende, wordt negentiende. En snoept daarmee dus ook toch nog twee puntjes mee in deze tweede manche. Die werd gewonnen door Antonio. Caroli en hij is dus ook vierde leider in de stand om de wereldtitel. Dan gaan we weer eens even tennis in Parijs. Met al die grote spelers die het uh, moeilijk hebben. Mark Bas. Ik weet echt niet of je staat of zit. Want ik zag de weef rondgaan. Ja, de weef <laughs> ging inderdaad rond. Het is een lange sit voor de mensen op het centercourt. Het is 6-5 in de vierde set. In het voordeel van Novak Djokovic. Wat een geweldige wedstrijd is. is dit. De spanning is enorm. Ja. En de vraag is natuurlijk. Wie van de twee, welke speler er als eerste aan die spanning ten onder gaat. Tot nu toe uh, winnen ze allebei hun service games. Djokovic deed dat zojuist heel erg ja, makkelijk. Een love game voor de Servier bij een stand. Van 5-5. Ja, daarmee kwam hij op een 6-5 voorsprong. En het is nu aan Andrea Seppi. Om zijn service game ook binnen te halen. Om, om de stand gelijk te trekken. Het is ook spannend op die andere baan. Op Lenglen. Daar staat Gauvin. David Gauvin. We hadden voor, voorafgaand aan dit Grand Slam toernooi. Nou hadden niet veel mensen van die jongen gehoord. 21 jaar oud. Als je zou zeggen, hij heeft dit jaar Ateneum eindexamen gedaan, geloof je het ook. Een mannetje, een bleek mannetje heeft de eerste set gewonnen van Federer met 7-5. Leidt nu met 5-4 in de tweede set, de service van Federer. Federer onder druk. Federer die aan het einde van die eerste set bij een stand van 6-5 zijn service inleverde. En daardoor de eerste set verloor. Het is nu 30 gelijk. Federer moet twee punten binnenhalen om deze game naar zich toe te trekken. Want anders komt Federer op een 2-0 achterstand. Het is op beide banen geweldig spannend. Geweldig tennis af en toe. Ja, en eh, missers die er niet van wacht. Af en toe schitterende punten. Federer haalt nu zijn servicepunt binnen. Komt op 40-30. Kan er dus 5-5 van maken. Maar die Gauvin... Er wordt gezegd tennis wordt fysieker. Spelers worden ouder voordat ze resultaten hebben. Ze moeten eerst lichamelijk volgroeid zijn. Lichamelijk sterk zijn voordat ze dat fysieke tennis... voordat ze dat aankunnen. Dat zal allemaal wel. Maar deze 21-jarige David Gauvin ja, die spot eigenlijk met die wet. Die laat eigenlijk zien van wat nou fysiek sterk. Dit, dit, dit magere mannetje, dit bleke mannetje maakt het op Lenglen Federer gewoon ontzettend moeilijk. Federer haalt service game binnen. Federer terug naar 5-5. En op het centercourt is Seppi uh, nu op setpoints voor en over Djokovic. Die komt op de service van Andrea Seppi. 40-15 voor. En dus uh, ja, ziet het naar uit als de ja, Servië nog één handen. punt weet te pakken dat het hier een uh, vijfde set gaat worden. Bij deze partij die ook eigenlijk wel een vijfde set verdient. Hoewel Djokovic in deze vierde set natuurlijk zijn kansen heeft gehad. Hij stond 3-0 voor. Stond een break voor. Het werd 3-1. Ja, en toen leverde hij ze zomaar weer zijn service in. Het werd 3-3. Het werd 4-4. Het werd 5-5 en nu de dus 6-5 in het voordeel van Novak Djokovic die twee setpoints heeft. De service van Andrea Seppi, de eerste service is uit. Kunnen we snel ook weer even kijken naar die andere baan waar het 5-5 dus is in de tweede set. Gauvin tegen Federer. Federer die het ontzettend moeilijk heeft met die jonge Belg die echt nog niet zomaar gewonnen heeft. Wat toch heel veel mensen wel dachten dat Federer die partij wel even makkelijk naast toe zou trekken. De fout nu op het centercoord op de andere baan dus weer van Andrea Seppi, Marian Vaida en Jelena Ristic. respectievelijk de coach en de vriendin van van, uh, van uh, Novak Djokovic op de banken, want Djokovic pakt de vierde set met 7-5 en uh, we krijgen dus een vijfde set op het uh, op het Geweldige spanning. De toppers die wankelen, maar uh, bij de mannen vallen voorlopig niet, zoals uh, Victoria Azarenka dat eerder vandaag in het vrouwentoernooi wel deed. Djokovic en Federer leven nog, maar ze hebben het ontzettend moeilijk. Baby, I Love Your Way van Big Mountain uit 1994. Alweer de tijd vliegt, wil ik maar zeggen. Wilgenster Marianne Vos is een van de belangrijkste kanshebbers op een medaille bij de Olympische Spelen van Londen. Maar, maar, maar vorige week kwam de Brabantse hart en val in Valkenburg Hills Classics. Gebroken sleutelbeen was het resultaat, maar ondanks haar blessure zetten de Nederlandse de aankomende Olympische Spelen niet uit haar hoofd. Eerst leg ze eens even uit wat er nou precies gebeurde daar in Zuid-Limburg. Nee, ik zat afgelopen vrijdag in de Valkenburg-Hilskles. Ik vroeg al in de, in de aanval met z'n tweeën. En in de afdaling van de Vromberg uh, maakte we behoorlijke snelheid. En de voorrijwagens en motoren die hielden elkaar wat op. Waardoor uh, ja, ik met nogal veel snelheid daarop afkwam... en eigenlijk een hele krappe bocht moest maken binnen de laatste motor door. En uh, dat werd te krap. En ik uh, tikte er aan en ging onderuit. Je voelde het aankomen. Je zag het al. Het is erg krap. Het, het gaat gebeuren. Nou ja, ik, ik hoopte nog wel dat ik hem overeind zou kunnen houden. Maar ik, ik zag wel dat het heel krap ging worden, ja. Wat flitste dan door je hoofd op dat moment? Ja, dan uh, ik ga vallen. En het volgende moment, uh, oei, nog maar twee maanden na de spelen. En dan is het dan wel de eerste reactie, gewoon uh, fiets pakken en weer verder. En uh, nou ja, Ik had wel behoorlijk wat pijn, maar uh, ik, ik kon in ieder geval wel, uh, wel goed verder. Dus ik had uh, goede hoop op dat het allemaal wel uh, oké okay zou zijn. Je moet op dat, nog, op dat moment nog 64 kilometer rijden. Hoe kan dat nou met een gebroken sleutelbeen? Wat ben jij voor bikkel? Ja, nou ja, hij is mooi gebroken en uh, het sleutelbeen staat nog in lijn. Dus het is niet helemaal van elkaar af en... Uh... Wat dat betreft uh, zal dat de pijn uh, wat hebben verminderd. Maar ja, ik had er natuurlijk wel uh, behoorlijk wat last van. En uh, vier keer de kouberg op en nog een sprintje. Dat, uh, ja, achteraf met een gebroken sleutelbeen is dat wel uh, bizar. Je bent vaker gevallen, maar nog nooit wat gebroken? Nee, nee. De enige keer dat ik iets gebroken heb was met een potje basketbal. En uh, was niet eens op de fiets. Dus. Uh... Nee, het, is, uh, ja, het hoort er eenmaal bij, een, uh, een valpartij. Maar vaak hoop je dan dat je dan gewoon weer verder kunt. Nou, dat was in, in, dit, ja, in dit geval wel het geval, alleen uh, vervolgens niet meer. Wat is dan de planning? Want ja, normaal gesproken zegt men een sleutelbeenbreuk. Daar kan geen gips omheen. Uh, er staat gewoon zes weken voor, hè, voordat dat helemaal goed is. Ja, ja inderdaad, normaal gesproken wel. En uh, ik hoopte natuurlijk al dat dat uh, wat korter zou kunnen. Nou, en vandaag uh, de arts gesproken...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 Um, nou, in eerste instantie een beetje wel natuurlijk, maar aan de andere kant, het is niet anders en het uh, moet gewoon natuurlijk helen. En uh, ja, ik hoop er maar het beste van. Ik krijg vandaag uh, nou ja, positieve berichten dat het in ieder geval uh, redelijk snel kan gaan. En uh, ja, daar, uh, daar doe ik het mee. Over tien dagen gewoon alweer op de fiets trainen, normaal op de weg. Ja, ik hoop het. Dat zou mooi zijn. Dat is toch huis. Ja, nou, ik weet ook wel. En dan is het nog steeds wel heel voorzichtig aan doen. En ik wil ook niks forceren, juist ook met het oog op de Olympische Spelen. En dat is, uh, dat is nu het, uh, het doel. En daar uh, wil ik aan de start verschijnen. Natuurlijk wel zo goed mogelijk. En, ja, wat dat betreft is de voorbereiding niet ideaal. Maar uh, de termijn nog, uh, nog wel goed te doen. Geen Giro? Nou ja, dat... Die valt uh, net binnen de hoop dat ik die wel kan rijden. Dat zou ideaal zijn om die als negendaagse nog uh, in aanloop naar de Spelen te kunnen rijden. Niet als uh, doel om daar nou uh, te winnen of top te presteren. Maar voor wedstrijdritme en training zou dat heel goed zijn. En ik, ik hoop de Diero te rijden, ja. En het doel, uiteindelijke doel, is onveranderd? Ja, is onveranderd, inderdaad. Londen. Londen En Marjan Vos gaat nooit om deel te nemen... want dat is niet belangrijker dan winnen bij Marjan Vos. Die wil gewoon winnen. Dirk Kuit, u hoorde het al zo'n beetje in de loop van de middag voor nu definitief na het EK naar Turkije. 31-jarige aanvaller van Liverpool en zijn zaak... we nemen op Jansen ronde vandaag in Amsterdam... met een delegatie van Veener Badje de onderhandelingen af. Vener Badje hoor ik u denken, is dat niet... zeg maar een beetje de club die de, de, de speel is... in het Turkse voetbalomkoopschandaal? Klopt allemaal. Maar goed, de International tekent daar een contract... voor drie jaar bij die topclub uit Istanbul... Zijn contract Tract bij Liverpool liep nog door tot medio 2013 en beide clubs bereikten ook al een akkoord over de afkoopsom ice cream Thought it would last. The winds of your eagle, the waves of my tears, made the most perfect.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 Vanavond, Nederland 2, 10 voor half 9. Niet vergeten te kijken. Dit is Radio 1.